4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De bultrug op de zandbank Razende Bol had gered kunnen worden. Verschillende natuurorganisaties zijn ervan overtuigd... dat zij bultrug Johannes terug naar zee hadden kunnen brengen... als ze van de overheid de kans hadden gekregen. Volgens dierenbeschermster Leen het Hart was het dier te redden geweest... als er vanaf dag één goede communicatie was geweest... met mensen die in de praktijk werken en met wetenschappers.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 In augustus vielen al zeker twintig doden in het vluchtelingenkamp door een mortieraanval. In het zuidelijk deel van Damaskus, waar ook het kamp is, zitten veel oppositiestrijders. Het stadsdeel wordt de hele dag al bestookt vanuit de lucht. Het kabinet denkt erover culturele en kunstzinnige vorming, CKV, als verplicht vak op scholen te handhaven. Dat zei minister Bussenmaker in het tv-programma Buitenhof. Onder de vorige regering was besloten dat het voortgezet onderwijs niet langer verplicht zou worden om het vak CKV te geven. Tijdens die lessen maken leerlingen kennis met kunstvormen als tekenen, muziek, cultuurgeschiedenis en drama. Inmiddels heeft ook de Raad voor Cultuur zich gekeerd tegen de plannen om CKV minder belangrijk te maken. Bussenmaker zegt dat ze kunst toegankelijk wil maken voor veel meer mensen dan tot dusver. Scholen zijn daarvoor van groot belang, al dus de minister. Dat geldt zowel voor het basis als voor het voortgezet onderwijs. Het weer vanavond droog en wat opklaringen, Vannacht vanuit het zuiden opnieuw buien. Morgen overdag veel bewolking en enkele buien met dan zee kans op onweer en hagel. In de middag vanuit het westen wat droger. Het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS journaal. NBB verkeersinformatie met een file door een autobrand op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Almere buiten Oost drie kilometer. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken.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 Is volgens u de meest inspirerende Nederlander van 2012? Epke Zonderland, André Kuipers, Koningin Beatrix of misschien wel uw eigen moeder. Kruispunt het gesteld is met ons vertrouwen. Niet alleen in de toekomst, maar ook in elkaar. Vanavond om 11 uur RKK Nederland 2. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten. Doe je op independent.nl. <tieNeoven> We zijn even vijf minuten weg geweest bij Feyenoord tegen ADO. Dus wat is er allemaal gebeurd, Ronald van der Geer? Nou, een gele kaart voor Meijers. Die kun je alvast noteren. Het is nog altijd 2-2. 77 minuten op de klok. Er gaat een heleboel bij komen. Daar ben ik van overtuigd. En een grote kans voor Lex Immers. Aardige actie. Ruben Schaken rechterkant. Bal komt in het schrapsomgebied. Aanname Immers voortreffelijk. Afronding iets minder. Want de bal gaat aan de verkeerde kant van de paal voor Feyenoord. Daar is Feyenoord weer met Ruben Schaken. We zijn inmiddels in elk geval weer aan het voetballen. Met 10 tegen 10. Een wedstrijd die alle kanten op kan. Maar wel heerlijk is dat moet worden gezegd. al is de aanleiding negatief. Vitesse RKC dan, Richard van der Made. Kwartier nog in de Gelredome en Vitesse staat nog altijd voor met 1-0. Maar het is een saaie, zwakke wedstrijd vanmiddag. RKC heeft het wel voor elkaar gekregen zojuist om de bal over de doellijn te krijgen. Maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Bukhari het scheelde heel weinig, maar het besluit om te vlaggen was juist. En hij heeft nog wat te goed van volendam Go Ahead eagles Een divisie lager 1-2 was het laatste wat wij melden. Daarna Houtkoop vlak na rust 1-3. Middels Qwas, kwartiertje na rust 2-3. minuut of 20 nog op de klok. Het staat dus 2-3 bij Volendam-Goet. En bij Tottenham Hotspur tegen Swansea City in de Engelse Premier League. 10 minuten voor tijd, 1-0 geworden voor de, de Spurs. Eerste doelpunt in Engeland voor Jan Vertonghen. Gaan we even naar Richard van der Het is 1-1 geworden in de Gelder En Chevalier, de, spits, de centrumspit de van RKC, scoort en heeft zijn achtste goal erin liggen. En wat zijn ze blij daar in het Brabantse kamp. Allemaal bij elkaar. En de uitfans, zij juichen ook. Theo Jansen kijkt eens in de lucht, kijkt eens richting het dak. Want er gingen behoorlijk wat fouten weer aan vooraf. Vitesse speelt bijzonder slordig, ook in deze fase weer. De handen voor de ogen bij Theo Jansen, die volgens mij daar vrij dom in de fout ging. Moet het nog even goed terugzien, maar het was Chevalier die het uiteindelijk afmaakte. Van dichtbij voor RKC 1-1. uit het 80 en Abra Kadabra van de topclubs heeft al in Twente tot dusver gewonnen. Vanmiddag is er natuurlijk nog Willem 2 tegen Ajax. Maar Vitesse tegen RKC volgens mij volkomen terecht die gelijk maken Richard. Ja ja Vitesse is onnodig eigenlijk op die 1-1 nu gekomen of RKC heeft de 1-1 gemaakt. RKC nu weer gevaarlijk via Chevalier. Daar komt Veldhuizen net op tijd... En zo blijft het vooralsnog 1-1. Maar gaan we nog een aantal spannende minuten, denk ik, tegemoet. Vitesse roept dit over zichzelf af. Dat wilde ik eigenlijk zeggen zojuist. Speelt gewoon niet goed. Creëert heel erg weinig. En het is dan ook niet verwonderlijk dat een grote persoonlijke fout... ten grondslag lag aan die gelijkmaker van RKC. Inderdaad, een fout van Theo Jansen. Die de bal te kort terugkopte naar Piet Veldhuizen. Chevalier zat ertussen en maakte 1-1. En nu is het 2-1 voor Vitesse.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 Goede wissel dus van Fred Rutte. Simon Tjommer maakt zijn eerste doelpunt dit seizoen in het shirt van Vitesse. En zo is het dus toch weer heel snel 2-1 geworden in het voordeel van de thuisploeg. Met het hoofd verschalkt Tjommer zoet. Nog eens kijken wat daar precies aan vooraf gaat. Weer is het Kalas die ook al de beslissende voorzet gaf bij de 1 0 En met het hoofd is het Tjommer die de bal Hard tegen de touwen knikt, Vitesse weer aan de leiding, 2 tegen 1. Feyenoord, Ado, Den Haag, Ronald. Kan je bijna niet voorstellen dat het gelijk blijft, hè? Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Feyenoord is uh, inmiddels een, een stuk sterker, krijgt best mogelijkheden. 2-2 is het nog altijd. Zes minuten nog op de klok. Voorzet van Schaken weer richting Pelle. Maar weer een zwakke kopbal, Al, een zwakke inzet van hem. En een eerdere zwakke kopbal. Dus niet alles wat hij aanraakt vooral in goud deze middag. En dus is het nog altijd 2-2. Nog een actie gezien van Immers, die heel nadrukkelijk op zoek was... naar weer een penalty die hem niet kreeg van Bosse op een uh, voorzet van Schaken. En Ado is eigenlijk één keer uit geweest via en Meijers, uiteindelijk het schot van Sherry. Een afzwaaier naast de goal van Erwin Mulder. Klaasie rukt op namens Feyenoord. Speelt naar Schaken aan de rechterkant. Supersepa loopt achteruit. Schaken krijgt er een gelegenheid om een voorzet te geven. Gaat richting Pelle. En Pelle raakt wel de bal. Komt naar de eerste paal. Twee verdedigers mee. Omeru en Wormgoor. En een van die twee raakt die bal. En als laatste en gaat hij over de achterlijn. Ja, dat is Wormgoor. Want Pelle komt wel degelijk nog aan die bal. Maar uiteindelijk via Wormgoor. Coutinho hoeft dus niet in te grijpen. Maar moet nu gaan organiseren. Van een corner van Feyenoord.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 Het stadion werkelijk op zijn grondvesten. En heeft pijn hoor de koop te pakken tegen ADO Den Haag. Een redding van Coutinho in eerste instantie. In tweede instantie. Dan brengt Boleccius die bal met heel veel gevoel vanaf het... Uh... De rand van het strafschopgebied weer terug. En dan moet daar een voet of een been van Matthijs ook van de Vrij aan hebben gezeten. Heel veel gevoel in die voet van Boetius. En de Vrij raakt de bal aan. Maar het is uiteindelijk Sherry die hem als laatste raakt. En met uh, ja, een actie zijn eigen doelman verrast. Zo komt Feyenoord dus op een 3-2 voorsprong. De eigen goal van Sherry. Nadat de Vrij dus de bal aanraakt. In eerste instantie dacht de wel op zijn naam te krijgen. Maar het is een eigen doelpunt van Serie. Het maakt de vreugde bij Ronald Koeman er niet minder om. En zo heeft Feyenoord de 10 uit Rotterdam. Hebben dan de voorsprong te pakken tegen de 10 uit Den Haag. Nog vier minuten. 6,5 minuten nog in de Gelredoom bij Vitesse. RKC voorsprong voor de Arnhemse Club 2-1. En eindelijk is het leuk geworden. Eindelijk is het wat levendiger geworden. Het is open. RKC gaat natuurlijk vol voor de gelijkmaker. En door de goal van Chommer is Vitesse ook wel iets beter gaan spelen. Het is in elk geval aan beide kanten wat meer aanvallend. En dat had deze wedstrijd nodig. Zoet, de keeper van RKC, heeft een vrije trap genomen in zijn eigen strafschopgebied. En via Brabe wordt de bal dan naar Martina gebracht. RKC dus... ...in de aanval. Moet op jacht naar de 2-2. Maar dit mislukt. Van Arnold zit er dan tussen namens Vitesse. Doet dat uitstekend. Speelt de bal kort naar Ibarra. Er ligt wat ruimte voor Vitesse om te counteren. Ibarra verslikt zich dan weer in Sander Duits. De middenvelder van RKC. Die het duel ook in tweede instantie wint van Ibarra. En dan mag RKC het opnieuw proberen. In de middencirkel. Bal naar de zijkant waar de ruimte ligt. Via Pan Van Peppe wordt de bal dan diep gespeeld naar Chevalier. Maar daar zit Kasia goed tussen. Die met zijn rug de bal goed afschermt. Laat de bal ook over de achterlijn. Gaan, tot woede van Chevalier. Ja, het is, uh, de vlam slaat in de pan hier. Het wordt eindelijk leuk. Vijf minuutjes nog. 2-1. De voorsprong voor Vitesse. 3-2 voor Feyenoord. Nog drie minuten op de klok. En dan nog de extra tijd. Denken we nu of 4, 5. Ado mag een vrije trap nemen. Meijers gevloerd door Schaken. Bal ligt vier meter weg bij het strafschopgebied. Daar komt de trap van Holla. Gaat onder de muur door. Maar in de handen van Erwin Mulder. Daar had toch meer in gezeten. Wormgor stond er ook bij. Die heeft toch een hele droge knal in huis. Maar er werd gekozen voor uh, Holla. Niet zo heel gek natuurlijk. Vrije trappen specialist in dienst van Ado Den Haag. Het was weer eens een momentje dat Ado zich meldde in de buurt van het strafschopgebied van Erwin Mulder. Ado dat dus op achterstand kwam. Feyenoord voorsprong zoals u wilt, via het eigen goal van Sherry, nadat De Vrij de bal in eerste instantie raakt, de bal vanaf uh, nou, de 16 meter lijn, as van het veld binnengebracht door Boeci nadat eerst Immers en Pelle de bal niet langs Coutinho kregen, en dan wordt de keeper uiteindelijk door Sherry nog verrast, die bij de tweede paal staat en de bal uiteindelijk, ja wat ongelukkig op zijn hoofd krijgt, nadat De Vrij eerst heeft getoucheerd, De Vrij nu onder druk gezet door Van Duinen, op eigen helft, krost van rechts naar links, daar staat Boeci te wachten, maar er zit Malone tussen kan Alo nog een keer de rug rechten zoals dat al vaker is gebeurd in deze wedstrijd. Want ADO Den Haag heeft in dit boeiende voetbalgevecht gewoon meegespeeld. Alleen in de fase van de goal was Feyenoord sterker. Van Duinen, linkerkant straks op gebied. Van Duinen via de Vrij gaat de bal over de goal. Nee, dat is dan in één keer Van Duinen geweest. Want er komt geen corner aan. Er mag wel gewisseld worden door beide ploegen. Daar staan twee spelers klaar. Supu Sepa gaat eruit bij ADO Den Haag. Daar zie ik Vicento in de verte staan als de invaller. Verdediger er dus uit. Aanvaller erin. Dan gaat Stijn dus toch nog wat risico. ...in de slotfase. En voor Feyenoord staat er ook een wissel klaar. Mokotjo controleur op het middenveld... ...gaat komen voor Ruben Schaken. Precies andersom, dus daar wordt wat defensieve zekerheid ingebouwd door Koeman. En die haalt de pure aanvaller eraf. Nog één minuut en dan de extra tijd. Het is eh, nou eigenlijk nog steeds ontspannend. 3-2 voor Feyenoord. 2-1 voor Vitesse in de Gelderdoom. 3,5 minuut nog, plus wat extra tijd. Zojuist een wissel van Erwin Koeman. Mart Lierder verhuurd door Vitesse aan RKC. Is voor de laatste minuten in het veld komen van Mosselveld naar de kleedkamer en aanvallen dus voor een verdediger. En RKC het bal bezit aan de linkerkant van het veld. Met aanvoerder van Peppe speelt Nadja aan in de middencirkel. Breed naar Martina. Die kan dan wat meters maken. Vitesse moet terug. Alleen Boni blijft voorin hangen. Jansen gaat langzaam naar de bal toe. Martina paast de bal naar de rechterkant. Naar Jozefzoon zou een voorzet kunnen geven. Probeert dat ook wel, maar via de voet van Van Anold gaat de bal over de achterlijn. En dus een corner voor RKC. Ja, een kenmerk van een topploeg in wording, zeg ik dat dan maar even erbij nog. Is het natuurlijk wel dat als je niet in de wedstrijd zit en na zo'n gelijkmaker toch direct weer weet te scoren. Tjommer deed dat. Enkele minuten na de gelijkmaker van Chevalier. Waardoor Vitesse dus weer op 2-1 staat. De corner getrapt via Veldhuizen weggehaald. Goed naar Ibarra. Die verspeelt de bal dan weer. Er is toch wat paniek achterin bij Vitesse van Peppen. Gooit de bal opnieuw hoog in het strafschopgebied. Dan plukt Veldhuizen de bal vrij simpel. Is er weer wat rust bij Vitesse. 2,5 minuut nog en nog steeds de wankele voorsprong voor de Arnhemmers. 2 tegen 1. 3-2 voor Feyenoord in Rotterdam tegen Ado. 90 minuten inmiddels gespeeld. Vier minuten extra speeltijd. Vier minuten dus nog voor Ado om wat te doen. Of voor Pelle om de vierde voor Feyenoord te maken. Het schot is vanaf een meter of 25. Het zwaait af richting de goal van Coutinho. En dus kan de keeper van Ado de doeltrap gaan nemen. Doet hij richting Omero. Ook nu drie verdedigers achterin bij Ado Den Haag. En de snelle Vicento dus voorin. Maar Feyenoord heeft direct dus gereageerd door middel van Mococcio in te brengen. Vicento voor het eerst op avontuur gestuurd aan de linkerkant. Pas afgesneden door de Vrij, niet goed verdedigd in de voeten van Aaron Meijers, die dan weer op zijn beurt goed verdedigd wordt door Lex Immers die de bal verovert. weer tegen Sherry aanspeelt ja, het, blijft rommelig. het blijft rommelig in de Kuip, lange bal van de Vrij gaat voorbij aan Pelle, en Wormgoor heeft het bal bezit voor Ado Den Haag, 10 tegen 10, dat is het, voor alle duidelijkheid want we hebben al vroegtijdig afscheid moeten nemen rode kaarten voor Beugelsdijk en Martens Indy met een lange bal richting Toornstra, verdedigd door Feyenoord opgevangen Boetius, Nederland met een blinde knal naar voren, met het idee van nou ja, Pelle zoekt het maar uit op die helft van Ado Den Haag. Maar Pelle doet niet zo heel veel meer. Volgens mij spelen kapot. En wordt hij nu uh, verdedigd door uh, Wormgoor. Wormgoor naar Omeru. Geen enkele druk meer van Feyenoord. Dus kan de Nigeria stappen voorwaarts maken. Ik zou als ik jou was opschieten. Lange bal richting het Zassopgebied. Daar staat uh, Torstra. Torstra kan aannemen, maar kan net niet schieten. Daar zit Matthijs tussen. Zo, dan gaf men Torstra een hoop ruimte, zeg. Omero vangt uh, de bal weer op die uitverdedigd wordt. Vicento in een uh, duel met Mococcio. Overtreding van Mococcio, Vrije trap. Voor Ado Den Haag. Normaal gesproken is dat het zijn in elk geval voor Wormgoor en Beugelsdijk om naar voren, te gaan, naar, uh, naar voren te gaan. Maar Beugelsdijk is er niet meer bij. Nou gaan Vicento en Mococcio weer met elkaar in een gevecht. En vliegt Mococcio Vicento zowat aan. Wat doet Bosse daar nou mee? Gaat hij nu twee keer geel geven of uh, komt daar weer een rode kaart aan? Ik denk dat Bosse dat niet doet. Nee, geel voor Vicento, geel voor Mocococcio. Wat de zuid afrikaan nou toch bezield om Vicento aan te vallen? Oh, in eerste instantie is Vicento degene die zijn hand plant in het gezicht van Mokoccio. En daar reageert Mokoccio met eenzelfde actie op. Nou, rommeligheid troef ook in de slotfase. Dat blijft staan. Is een vrije trap natuurlijk voor Ado Den Haag nog. Holla mag hem nemen vanaf de linkerkant. Wellicht een metertje of 5-6 weg bij de punt van het tras op gebied. Daar komt die trap van Holla in het tras op gebied van Feyenoord. Veel mensen de lucht in. De het hoogste. Raakt de bal ook als laatste. En dus nog een corner voor Ado Den Haag. Daar waar Sherry... Cherie... Razend snel richting die cornervlag gaat om die bal te pakken. En die... Uh corner te nemen. Alles en iedereen nu op de helft van uh, Feyenoord. Nou ja, Coutinho staat rond de middenlijn. En de rest staat in de buurt van het schras Er komt die uh, corner van Thierry bij de eerste paal. Weggekopt door Boetius. Opgevangen door Meijers. Maar die moet snel handelen, want Klaas is in de buurt. En dan probeert Feyenoord eruit te komen. Wordt er een overtreding gemaakt door Meijers. Die heeft al geel. Als Bossen dit even opspaart, gaat Meijers er zo ook af. Coutinho vervolgens weer met een lange bal richting uh, het schras van Feyenoord. Verdedigd door Boetius. Maar niet binnengehouden. Dan mag Ado. Den Haag gaan ingooien. In de buurt van het strafstopgebied. Aan de linkerkant. Dat gaat Mulder doen. Iedereen staat. Er zijn weinig mensen die hebben besloten om vroegtijdig het stadion te verlaten. Het zittert Nog een halve minuut. Ado mag ingooien via Omeru. Omeru gaat dat doen. En kan dat ver? Dat is tenminste zijn reputatie. Ja, die bal komt in het strafstopgebied. Wordt weggekopt door Matthijs. Opgevangen door Mulder. En een redding van Mulder noodzakelijk. Sherry brengt de bal nog terug. Van Duinen half. En de vrijwerk weer weg. Nou, zo gebeurt er dus van de eerste tot de laatste minuut. Van alles bij deze ontmoeting tussen Feyenoord en Ado. Twee ploegen uit Zuid-Holland die er een waard voetbalgevecht van gemaakt hebben. Nog één keer kan Ado de bal naar voren spelen. Via Meloen die dus die knal los liet op de vuisten van de Mulder. Slechte bal van Meloen Verdedigd door Klaas. Immers onder de bal door. We zijn halfweg de helft van Feyenoord. Met Aron Meijers te lang. Matthijsen en de Vrij kunnen ingrijpen. Bal over de zijlijn. En dan is het afgelopen. Het is uh, ja spannend geweest. Bloedstollend. Er zijn schandalige dingen gebeurd. Er zijn verkeerde beslissingen. Genomen. Maar wat blijft staan is dat Feyenoord drie punten overhoudt aan dit voetbalgevecht met ADO Den Haag. 10 tegen 10, 3-2. Feyenoord de drie punten en ADO ja, het gevoel dat het in elk geval gevochten heeft. Spannend is het ook in de Gelderdoom in Arnhem. 2-1 nog altijd voor Vitesse tegen RKC. We zitten diep in blessuretijd. En ook Alexander Butner kijkt gespannen toe op de tribunes. Op bezoek bij zijn uh, oude club uh, vanmiddag. Gisteravond zat hij bij de selectie van Manchester United. Maar kwam hij uh, niet in actie. Een minuut nog in dit duel dus. Met Schomme met de vrije trap voor Vitesse. De man die de 2-1 maakte. Zo belangrijk voor Vitesse. Want het lijkt er toch nu echt op dat Vitesse zich gaat melden. Bovenin naast uh, PSV naast FC Twente aan kop van de ranglijst. Het moet nog 40, 50 seconden zien vol te houden. En RKC, wat kan het nog? Zojuist een gele kaart voor Bukari. onsportief sportief gedrag ontfutselde de bal bij Piet Velsenhuizen terwijl hij hem klem vast had. Een hoge bal nu van RKC. Kasia kopt weg. De verdediger van Vitesse. Dan nog een keer van der Heide opgevangen door Jozef. een meter of 6, 7 buiten het strafschopgebied. Het schot is van Duits. En die bal gaat erin. Die bal gaat erin voor RKC. De bal wordt onderweg van richting veranderd. Het is de Duits die schoot in de echt laatste seconde van deze wedstrijd. Knots, gek slotfase, 2-2. RKC en Piet Veldhuizen kan het bijna niet geloven. Het past ook een beetje in deze wedstrijd. Vitesse speelt niet goed en roept het allemaal over zichzelf uit. Af, eens even kijken nog zo dadelijk wat er in die herhaling allemaal, wat er precies gebeurt. Het schot van Sander Duits dat van richting wordt veranderd, waardoor RKC in de dying seconds van dit duel op gelijke hoogte is gekomen in de Gelderdoom. Duits, hij schiet en dan wordt hij... Ja, heel licht aangeraakt waardoor de bal van richting wordt veranderd. En Veldhuizen op het verkeerde been staat. De scheidsrechter maakt er meteen een einde aan. En zo eindigt dit duel teleurstellend voor Vitesse in een gelijkspel tegen RKC dat natuurlijk ongelooflijk blij is. Volgens mij werd de bal nog heel licht aangeraakt onderweg door Theo Jansen. Einduitslag in Arnhem tussen Vitesse en RKC Waalwijk. Vitesse dat opnieuw punten morst 2 tegen 2. Drie uitslagen dus. Het begon allemaal met Utrecht-Herenveen. 3-1. Feyenoord wint in een bloedstollend duel met 3-2 van ADO Den Haag. En Vitesse in de slotseconde dus door die treffer van Duits. 2-2 tegen RKC. Wat betekent dat voor de stand? 37 voor PSV. 37 voor Twente. Vitesse verzuimt ernaast te komen. Staat nu op 35. Feyenoord heeft er 34. En Ajax gaat nog spelen. Heeft er 33. Want dat gaat zo nog beginnen over een minuut of zeven. In Tilburg, Willem 2 Ajax. En uh, meld ik ook nog dat Volendam inmiddels uh, klaar is tegen goalie En Volendam heeft die wedstrijd met 4-3 gewonnen. De vierde goal voor Volendam werd gemaakt door Fafiani. Winst dus voor de Volendammers. Gaan we nog even basketballen bij Leon Kersten, Den Bos leiden We hebben even niks gehoord door al dat voetbal. Het was heel erg gelijk opgaan. Nog steeds, Leon? Ja, we zijn een tijd opgeschoten. We zijn op zich qua scores opgeschoten. Maar de marge is hetzelfde. De laatste keer was Rust, 41-39. Nu bij de ploegen 10 punten gemaakt, 51-49. En dan gaat Den Bos nu voor de eerste drie punten in de tweede helft. Dat zit me een beetje te verbazen. De eerste helft vlogen die drie punten aan alle kanten door beide teams door de zaal. En dit was pas de eerste drie puntspoging van de tweede helft en dan hebben we meer dan zeven minuten gespeeld. Wat doen de ploegen dan? Ja, ze gaan eindelijk inside spelen. Ross nu weer krijgt de bal en die is niet te stoppen door Den Bos. Hij heeft al zes punten, acht punten in dit kwart alleen gemaakt. Dus ze kunnen alleen stoppen door fouten te maken. Twee van die acht punten die Ross maakte waren vrije worpen. Aan de andere kant Will Carter. Die zijn basisplekje kwijt was omdat Peter van Pasen startte bij de bos. Van Pasen heeft inmiddels zijn derde persoonlijke fout, dus krijgt Karter wat speeltijd. En die is inside ook aardig bezig met scoren. En dan is het een hele andere wedstrijd dan de eerste helft. Ik denk dat beide coaches in de rust hebben gezegd: ga nou eens normaal doen en ga basketballen naar die ring toe. Het wordt in ieder geval een stuk verdediger, want 19-19 en 22-20, dat waren de kwartstanden van het eerste en het tweede kwart. En nu is het 10-10. En We naderen het einde van het derde kwartal. Nu, Kerazi omhoog, rebound, pakt hij zelf, mist. Rebound voor Den Bos, right, En dan kan Den Bos proberen de voorsprong uit te breiden... met nog 2,5 minuut te spelen. Stand 51 voor Den Bos, 49 voor Leiden. Want het hebben over schaatsen. Voor het eerst in 2,5 jaar stond Ronald Mulder weer eens op het podium... na een wereldbekerwedstrijd. Mulder werd het Chinese Harbin tweede op de 500 meter... achter de Japaner Yoyikato. En 35-21 was ook nog eens een nette tijd. Jeroen Stekelenburg in gesprek met Ronald Mulder. Gefeliciteerd. Dat is toch wel even wat anders dan vierde. Ja, dit is wel lekkerder, ja. Hoe, hoe belangrijk is dit om dit nu te halen? Poeh, voor mijn vertrouwen heel belangrijk. Wat ik gisteren al zei, uh, je bent toch een beetje aan het zoeken naar uh, hoe het gaat. En, uh, ja, op een of andere manier, dit weekend uh, loopt hij weer. En, uh, ja, dat is helemaal top natuurlijk. Het sprint, hè, dat het er dan patsboom is. Of is het niet patsboom? Wist jij wel dat het eraan zat te komen? Ja, dat zei ik gisteren. Ik ben in training en voel ik me heel goed. Maar wedstrijd is gewoon weer wat anders. En, uh, en dan hoop je ook weer, maar weer dat het eruit komt. Maar des te frustrerender is het ook als je dan slechte wedstrijd rijdt. Nou ah, ja, dat maakt nu niet meer uit, want nu, uh, nu voelt het gewoon weer goed. Twee goede races dit weekend en uh, ja, dat, daarom geeft het gewoon veel vertrouwen. Was vandaag bijna alles goed in de race? Nou, de laatste binnenbocht hadden we wel uh, wat verbeterpuntjes. puntjes. Ik moet echt zorgen dat ik dan ook uitversnel. En ik zat nu een beetje met het laatste blokje in de weer, want ik denk ja, als ik erop gestaan, dan ben ik sowieso weg. Dus ik moest even kijken, ik sprong eroverheen. Maar of de tussendoor, in elk geval, uh, ja, daar, daar kun je gewoon nog pakken, want... Ja, als dat helemaal afgemaakt is, dan... Uh, maar dat moet ook, want Kato rijdt de 34e. Is het prettig dat het nu weer over details gaat? Zeker, ja, dat is het absoluut. Voelt goed, alleen dan al lukt het in de wedstrijd niet. En nu lukt het gewoon weer. Haast uh, ja, straks samen met Jan uh, op podium, is hartstikke leuk. Als je nou direct na je race was, was, je al blij. Had het nou nog uitgemaakt als je door de laatste rit vierde was geworden? Of was je sowieso wel blij met deze race? Ah, ik was blij geweest met de race, maar... Um, vierde is nooit leuk, dus, het uh, podium uh, geeft extra veel voldoening. Dus nee, eigenlijk niet. <laughs> Hoe belangrijk is dit met het oog op de belangrijke wedstrijd die straks begin januari gaat komen? Het, WK, uh, sorry, het NK sprint eerst, waar het WK vanaf hangt? Ja, nou ja, wat ik zeg, het geeft gewoon heel veel vertrouwen dit. En ik doe gewoon mee met de wereldtop. In eerste instantie plaats voor de wereldbeker. 500, uh, 1000 meter hoop ik ook mee te doen. Dat was op de karre afstand gewoon helemaal niks bij mij. En ja, dan ook een beetje natuurlijk naar het weekend Sprint kijken, alleen... Uh... Dat een bonus voor jou? Ja, nou ja, goed. Ik ga er gewoon vol voor. Ik ben natuurlijk niet een uitgesloten duizend meter rijder, maar uh... ik wil mezelf niet afschrijven. Goede trip geweest naar Azi voor je? Ja, was hartstikke leuk. Ja, en nu lekker naar huis. Nu lekker naar huis zei Ronald Mulder. We gaan het nog hebben, nog steeds over schaatsen, maar dan naar het allrounden. Want drie jaar achtereen ontbrak hij op het NK Allround. We hebben het over Sven Kramer, maar over twee weken is hij er weer. Deze week bereidde hij zich voor in Colombo voor het vervolg van het seizoen. En hij is duidelijk over zijn doelstelling op het NK Allround. Ik, uh, ik doe wel mee, ja. En als ik meedoe, dan uh, doe ik mijn uiterste best. Moet hij ook kampioen worden? Nee, moet ik niet. Nee. Is dat raar voor jou? Um, nou ja. Ja, het is anders. Ik heb, uh, ik heb heel erg uh, mijn focus richting Sochi op de 5 en 10. tien. En uh, ja, door alle blessures uh, van de laatste tijd heb ik niet alles kunnen doen wat ik wil doen. En uh, ja, dan, dan laat je toch vaak als eerste gewoon uh, ja, het kortere werk wat liggen en focus je daardoor nog meer op de lange afstanden. En uh, ja, we gaan het zien. Want hoe is het nu met blessures? Hoe waar heb jij nu last van? Nou, ik heb, al, ik, ik heb net mijn, net mijn liefst verrekt, maar uh, ik hoop dat dat wel weer bijtrekt. Ja, ik hoorde dat. Is dat, nou, is dat ook de nieuwe kramen, dat er allemaal van dat onge, soort ongemakjes ineens om komen kijken? Nou ik hoop het niet, maar uh, ja, het is al een beetje te veel op het moment, ja. Want ze zeggen wel, eens, dat heeft dan met compensatie te maken. Als je ergens last van hebt, dan ga je weer iets anders... Uh, is dat uh, van de koude grond te veel? Nou ja, dat kan natuurlijk, kan natuurlijk wel, maar uh, hey, dat is... Uh, ja, dat is een beetje te vroeg om dat nu te zeggen. Uh... En dan kwam gezond, was je was hier ook nog gevallen. Ja. En is dat dan ook meteen weer last van je rug en, oh god. Ja, ja. Ja. Is het niet goed, hè? Ik, uh, ja, ik, kan, er, ik kan er niks anders van maken. Nou. Dus... Bedoel, je belt daar zeker van, maar ja. heeft dat dan ook gevolgen meteen? Denk je dan van, oh jee, dat gaat weer uh, een seizoen uh, naar de Malle Moeren? Nou, ik was net eigenlijk wel uh, twee weken pijnvrij. En dan uh, val je hier best wel hard in de kussens. Ja, dat heeft gewoon even zijn weerslag en dan uh, gaan, we weer, uh, gaan we weer van onder aan beginnen. Je hebt nu uh, drie, vijf kilometer gereden, dat is eigenlijk de wedstrijd die je gereden, drie ja. gewonnen. Ja. Is dat dan genoeg voor jou? Of heb je toch ook al met kromme tenen zitten kijken toen de 10 kilometer in uh, uh, Astana werd verreden en jouw wereldrecord... Uh, nou ja, bedoel, je hield het wereldrecord, maar Bergsma komt toch vrij dichtbij. Ja, nou ja, goed, uh, ik ben ook wel van mening dat het wereldrecord op de 10 kilometer niet heel scherp staat. En dat dat wel een van de eerste is uh, die er... Uh, die verbroken zal gaan worden. En, uh, maar goed, ja, natuurlijk ben ik daar liever bij. Maar op het moment van enkele enke afstanden was ik gewoon niet goed genoeg. En uh, maak je een keuze. En uh, ja, daar sta ik nog steeds volledig achter. Maar op dat moment kun je dus niet plaatsen voor een 10 kilometer. Kunnen ze je wel eventueel aanwijzen, maar doen ze niet. En uh, ja, dan is dat de consequentie. En gaat die consequentie verder? Uh, is die 10 kilometer voor jou dit seizoen belangrijk? Ik bedoel, Ga je die ook nog uh, ga je serieus meedoen om op weken afstanden te rijden? Of laat je die schieten? Nee, nee ik wil eigenlijk wel 10 uh, kilometer weken afstanden rijden, ja. Maar die weg daar naartoe, dat is uh, allemaal via regeltjes en wedstrijden en ingewikkeld. Ja, het is gewoon heel hard schaar. Uiteindelijk komt het dan altijd goed. Lukt dat dit seizoen ook? Nou ja, dus, uh, ja dat, is, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ja. Maar uh, ja, ik wil gewoon gezond blijven en uh, ik wil wel mijn trainingen kunnen doen. En uh, zoals het nu gaat met die World Cups 5 kilometer, ben ik wel eigenlijk best wel tevreden. En eigenlijk ook misschien ook wel verbaasd over de vorm die ik op dat moment had. Dus uh, ik hoop uh, dat uit te kunnen bouwen. Zie je wel als we het over het NK Allround hebben dat de mensen dan dichterbij komen dit jaar. Daardoor, door die blessures van jou. Ja, ik heb natuurlijk, uh, dat, dat klopt ook wel. Jan Blokhuis en, en Koen van zijn op de korte afstanden gewoon sneller dan mij. En uh, zij komen dichterbij op de lange afstanden. Dus voor het, het allrounde, ja, is, is, uh, is dat zeker een feit. Zij Sven Kramer allemaal, die blessure lijkt overigens mee te vallen. Hij gaat gewoon starten op het NK Allround en hij sprak erover met Bert Bertmaler. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is één minuut over half vijf zometeen het uitgebreide weer. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. Tegenstanders van de Syrische president Assad zeggen dat ze bij Aleppo... een militaire academie hebben veroverd. Het zou meer dan twintig dagen om zijn gevochten. Die academie ligt op een strategisch belangrijke plek... langs een weg tussen het centrum van Aleppo en een aantal buitenwijken. Volgens activisten staan er tanks waarmee het regime granaten afvuurde... op tegenstanders van Assad. De bultrug bij Tessel had gered kunnen worden. Verschillende natuurorganisaties zijn ervan overtuigd... dat zij de bultrug terug naar zee hadden kunnen brengen... als ze van de overheid de kans hadden gekregen. En een groep homoseksuelen heeft in de buurt van het Sint-Pietersplein... in Rome gedemonstreerd tegen uitspraken van de paus. Die zei vrijdag in een toespraak dat de poging om het homohuwelijk... te legaliseren een van de bedreigingen is van de wereldvrede. De demonstranten werden in de buurt van het plein tegengehouden door de politie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Kenneth Hiemstra. Er is veel bewolking, er trekken enkele buien over... en vanavond komen er meer opklaringen en de buien nemen dan wat af. De wind gaat ook liggen. In de loop van de nacht trekt een nieuw gebied met buien... vanuit het zuidwesten het land binnen. Het wordt niet koud, de temperatuur zakt naar een graad of zes. De dag begint op veel plaatsen morgen met regen of buien. Alleen het zuidwesten en het noorden zijn droog. In de middag trekken de buien naar het noorden... en in het zuidwesten arriveert een nieuw buiengebied. Aan zee kan daar ook onweer voorkomen. De temperatuur komt uit op ongeveer 8 graden. En de wind waait uit zuid tot zuidwest... is meest matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En namorgen verandert er maar weinig. Dinsdag kans op een bui, woensdag waarschijnlijk droog. Daarna neemt de buienkans weer toe. De temperatuur zakt geleidelijk naar een graad of 5 overdag... en s'nachts net boven 0. AWB verkeersinformatie, file na een autobrand op de A6 richting Muiden... bij Almere Buiten-Oost, zes kilometer. Sportradio NOS, op NOS Radio, de, de laatste wedstrijd in speelronde 17 is Willem II tegen AX. AX heeft een beetje aan kunnen kijken hoe concurrenten punten hebben verspeeld... dit weekend, en die haalt kamp. Ja, dat zullen ze met genoeg hebben zien met PSV en Vitesse. Uh, gelijkspelletje. Maar er moet er wel thuis worden of uit worden gewonnen van Willem 2. Het staat 0-0. 3,5 minuut gespeeld. En Ajax in de aanval met Schöne. Schöne speelt op middenveld, en op de bank, uh, licht geblesseerd. Maar wel op de bank dus. En Ajax verder met het gewone zeg maar elftal. Met in de doel, Kenneth Vermeer. Die ooit 16 wedstrijden voor Willem 2 speelde. De bal bezit voor Ajax nog altijd met de wereld op zoek naar Eriksen. Vindt Eriksen. Eriksen wordt goed uh, opgevangen. Door Aquili, die de eerste kans van de wedstrijd kreeg na een hoekschop van Misidjan. Maar de bal ging langs het doel van Kenneth Vermeer. 0-0 dus Ajax uh, in de aanval en zet de boel constant vast. Nu weer in balbezit met Boerrichter, speelt de bal naar Eriksen. Eriksen bal breed, halverwege de helft van Willem 2. Goed gedaan door Hoese. Hoese bal uh, naar Victor Fischer. Fischer uh, heeft een beetje ruzie met de bal, maar blijft in bezit van diezelfde bal. En wordt dan van de bal afgekleed. En mag Ajax een inborp gaan nemen. Het is een aardige openingsfase van deze wedstrijd. Waarbij Willem II aanvallend uh, in ieder geval een beetje ingesteld is. Want al een paar keer richting Kennis meer. Maar nu uitkijken geblazen achterin. Als de inborp van Deli Blind niet uh, terecht komt waar hij zou willen. Want in de handen van David Meul. De Belgische keeper van Willem II. Willem II drie keer op rij niet verloren. Het gaat dus goed met de Kruikenzekers. En met Ajax gaat het ook uitstekend. Want die hebben zelfs vijf overwinningen op rij geboekt. En zitten heel dicht bij de toekomst. ...aan na een toch wat kansloze achterstand. Zo leek het eerder in het seizoen. De inworp voor Willem 2, want de bal is over de zijlijn gegaan. Een meter of vijf over de middenlijn wordt de bal gegooid naar Misidjan... ...maar die krijgt de bal niet onder controle. En via Schöne gaat de bal terug naar Kenneth Vermeer. We hebben gespeeld precies vijf minuten in de late wedstrijd op de zondagmiddag... ...waar ik nog heel vaak aan terug moet denken na vijf jaar geleden... ...toen het hier 2-0 werd voor Ajax op 29 april. En de echte liefhebber weet wat er toen aan de hand ja. was. Drie ploegen konden toen kampioen van Nederland worden... En uh, het werd PSV omdat Ajax één doelpunt minder maakte. En nu bijna de eerste maakt, maar de bal gaat er niet in. De, de aanval blijft doorgaan, maar het is nu buitenspel van Boerrichter. eerste mogelijkheden zijn voor Ajax via Eriksen. Maar het staat nog altijd 0-0. gaan we weer naar Leon Kersten die naar volgens mij heerlijke basketbalwedstrijd zit te kijken. Den Bos leiden. Ik ben het helemaal met je eens. En, uh, het is een heerlijke pot om naar te kijken. Niet altijd even goed, maar beide ploegen zetten alle intensiteit op het veld die ze maar hebben... Er wordt uh, nou, gewoon stevig gebasketbald. Soms uh, gaan de ballen meer, zoals nu Mohamed Karazi. En uh, daar heeft Leiden een beetje last van in dat uh, vierde kwart. We ging dat vierde kwart in met 55-55. En het derde kwart eigenlijk geen drie punten gezien. En wat doet Den Bos? Bam drie punten, Bam drie punten. En nu weer één. André Jong, Den Bos. Drie drie punten op rij. Waarvan twee van deze André Jong, de spelverdeler. Een nieuwe speler in Den Bos. En ineens is het 64-55, 9 punten verschil. Nou, 13-5 hebben hebben nog op een blaadje staan. Dan was het na 5 minuten basketbal. Daarna kwam Leiden terug, werd Leiden beter. Daarna werd het gelijkwaardig en nu ineens in 1 minuut en 48 seconden basketbal is het ineens 64-55 door drie punten van De Bos. Toen van de helft neemt gelijk een time-out om het momentum zoals dat dan heet te breken van De Bos. Uh, uh, waar komt het vandaan? Dat hele derde kwart zie je geen punten. de eerste helft wel en nu drie achter elkaar. Nou ja, uh, 9 punten verschil in deze wedstrijd, dat is echt een enorm gat. Dan sluit ik helemaal niks uit, want uh, Leiden is natuurlijk helemaal geen misselijke ploeg en die hebben deze wedstrijd. En dan scroll ik even, toch al 7, 3 punten raak geschoten. En dan moet ik gelijk even nadenken, dat was allemaal in de eerste helft. De tweede helft dus nog geen enkele. Ze hadden de eerste helft 7 op 11, nu 7 op 15. 0 op 4 dus in dat derde kwart. Ja, Leiden zal uh, op moeten passen nu, er is nog niks aan de hand. Maar de Mos heeft wel een uh, serieus gaatje geslagen. 64, 55. Zakken. We gaan naar Willem 2. Ajax en die houdt Ajax op 1-0. Doelpuntenmaker Siem de Jong. Beetje gelukkig omdat zijn schot vanaf zeg maar, de rand van het strafschopgebied... een beetje aan de rechterkant onderweg nog aangeraakt wordt. Daardoor is David Mul, de keeper van Willem 2, kansloos. bal gaat onder hem door in het uh, regenachtige Tilburg. bal uh, nog wat snelheid meegekregen uh, door de natte de grasmat. Ik kijk even naar de herhaling. Aardige actie hoor. en Een uh, redelijk schotbal wordt volgens mij onderweg aangeraakt. En dat betekent dat uh, Ajax uh, die... Ja, toch wel zeer geliefde 1-0 voorsprong heeft na 11 minuten spelen. En uh, Willem II dus tegen een hele moeilijke taak aankijkt. Die taak was al zwaar vooraf tegen de, <coughs> sorry, nummer 4... Als nummer 18 zijnde, maar nu dus helemaal omdat Ajax met 1-0 voor staat. Toch blijft Willem 2 proberen het in de aanval te zoeken. Uh, nu is het een slechte bal van Vossenbeld, die de bal zomaar kwijtraakt. En dan kan Ajax overnemen uh, met Boerrichter. En gaat de bal naar Sjeunen. Sjeunen aan de rechterkant, nog wel op eigen helft. Halverwege de eigen helft. Kan de bal niet kwijt en dan kan er overgenomen worden door Gennaro Snijders. Maar hij bereikt net uh, Joachim niet de Luxemburgse spits. En dus kan Ajax weer in de aanval gaan met Victor Fischer. Fischer naar Eriksen. De andere deen terug naar een fin, Dat is uh, mooi zander. En dan kan uh, Ajax uh, in de aanval gaan via de rechterkant uh, via Siem de Jong. De maken van het doelpunt. Even kaatsen. Met Boerichter en dan een prachtige bal als hij aankomt. Hij komt net niet aan omdat Hans Mulder ertussen zit. Die met de borst de bal terug speelt op zijn eigen keeper David Mul En zo kan Willem Twee weer in de aanval gaan. Doet dat via Aquili. Aquili raakt de bal weer een beetje knullig kwijt. Bal gaat over de zijlijn. Wordt er snel gegooid. Kan Eriksen de bal oppikken. En geeft hem aan Boerrichter aan de rechterkant. Boerichter over het been. Maar gaat wel heel erg makkelijk liggen. Dat vindt Kevin Blom ook. En dus gaat het spel verder. Met balbezit voor Haastroep de Duitser. Maar die speelt de bal zomaar over de zijlijn. Halverwege de helft op de middenlijn wordt de bal ingegooid door Ajax. Het is 12,5 minuut dat we onderweg zijn. En Ajax door het doelpunt van Sim de Jong leidt met 1-0. Feyenoord tegen Ado Den Haag eindigde vanmiddag in 3-2... en er gebeurde van alles in die wedstrijd. Eerst maar eens even het scoreverloop. 1-0 Pellen, 1-1 Van Duinen, 2-1 Immers aan een penalty... -2, of 2-2 Hollen uit een penalty... en uiteindelijk de 3-2 van Sherry in eigen doel. Er waren rode kaarten voor Martens Indy, de Feyenoorder... en Beugelsdijk van Ado. Gebeurde allemaal in een thuisbestek van twee minuten... maar er hadden misschien wel veel en veel meer kaarten kunnen vallen. Er gebeurde dus van alles in die wedstrijd. Ronald van der Geer praat er eens rustig over... Met de, of met de doelman van Ado, Gino Coutinho. Van ja, heel spannend, denk ik. Ja. Helaas uh, trekken wij een kort eind. Ja, zullen we daar maar even mee beginnen? Uiteindelijk die, die, die winnende goal van Feyenoord. Jij, een glansrol voor jou. En dan uiteindelijk, wat gebeurt er? Um, ja, Sherry die, uh, dekt de paal. En, ja, die bal zou waarschijnlijk net na zijn. gaan maar in zijn reflex. raakt hij hem toch aan. en uh, ja Heel zonde. Hij valt net binnen, dus uh, zonde. En dan bij het begin beginnen. Dit was een, een gevecht waarin de wedstrijd eigenlijk denk ik wel lange tijd in balans was zelfs, hè? Ja, dat denk ik ook, inderdaad. En uh, ja, vooral ja, de tweede helft, op een gegeven moment allebei rode kaart. En uh, ja, Feyenoord die, uh, die blijft dan op een gegeven moment wel druk. En wij komen er een paar keer gevaarlijk uit. Maar uh, ja, uh, er zat alles in, denk ik. En, uh, ja, maar ja, helaas uh, één winnaar en dat is Feyenoord. Voelde je het in het veld dat die wedstrijd ging ontbranden? Want uiteindelijk werd het ook heel onvriendelijk, hè? Ja, nee, ja dat hoort erbij. Het publiek zit erachter. En dan, uh, ja, het was niet echt onvriendelijk, maar ik kan me begrijpen dat het zo oogde. Maar, uh, ja, ja, iedereen probeert er alles uit te halen en dan uh, ja, gebeurt er wel eens wat. Word er worden twee penalties gegeven waar je denk ik wel de een en ander over kan zeggen. Uh, die eerste heb jij van, van nabij meegemaakt. Wat is jouw lezing? Um, ja, ik was eerlijk gezegd verrast, maar uh, ja, ik heb het uh, nogmaals uh, in een uh, ja, heel snel moment gezien. En uh, op het moment dat ik het terugkijk op beeld, ja, dan kan je een beter oordeel geven, denk ik. Had jij die idee optelsom? Um, ja, dat, had die, dat idee had ik op dat moment. Want uh, ja, ze lieten zich een paar keer vallen. En, uh, ja, ik weet niet of het dan wel een penalty was die, die keer ervoor. Maar uh, ja, dan weet je wel dat de kans groter wordt op het moment dat er uh, weer iets gebeurt. een ja, Eentje was jij bij betrokken, hè? Volgens mij die doorloopactie van Klaasie. Ja, ja, ja, ik zei ook tegen hem van ja, dat is niet nodig, want je zoekt me natuurlijk op. En uh, hij zegt van ja, maar je raakt me ook wat. Uh, en ja, Ik denk dat het ook gewoon goed, be, goed uh, door de scheids uh, waargenomen was op dat moment. Toch was het uh, wel warrig. Uh, maar je ziet het natuurlijk van ver... Um, uh,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 ja, dat de mensen wel een puntje van hun stoel zaten. En ook wel het indruk hadden dat het, uh, dat het recht uh, volop ging. Gino Coutinho zei dat me het met gewoon nog ondergeven. We zijn twee minuutjes weg geweest. Maar wat is er <lacht> allemaal gebeurd, Andy? Ach, niet zoveel. Toch? Twee doelpunten, maar meer ook niet. Een uh, doelwit van Hoessen. Na nou, een fout van David Mul? 0-2 werd het toen. Hoessen pikte de bal goed op. En nu uh, doelwit van Joachim. En dat betekent dat de wedstrijd weer open is. Het is 1-2 geworden. Uh, goede doorzet van uh, Danny Guit, Dat betekende uh, dat hij de bal aan de de linkerkant van het stafschopgebied kreeg en uh, hij kon de bal voorgeven. En daar het uitgeschoven been bijna van Joachim, die de bal net voor dat uh, vermeerde bal kon pakken in het uh, doel tikt. En dat uh, maakt de wedstrijd alleen maar leuker, want na een kwartier leek het erop dat Willem 2 een enorme oorbassing uh, zou krijgen. Want de bal van achteruit bij al de 1-0 voorsprong via Sim de Jong... Uh, daar verkeek Mul zich, of, uh, ja, Mulbe zich helemaal op. Kwam uit het doel, kreeg hem tegen zijn borst en probeerde hem nog uit te verdedigen. Maar Danny Hoessen kon de bal heel slim oppikken. Omzeilde 1-2 man en tikte hem in het uh, lege doel waar Mul dus uit vertrokken was. Nu Ajax weer in de aanval richting Hoessen. Maar Hoessen gaat onder de bal door en dan kan uh, Jallo de bal uitverdedigen. Maar dat doet hij niet goed. Zomaar in de uh, voeten. Uh, uh, van Boerrichter. En dan uh, komt de voorzet. Richting uh, de jonge onder andere Fischer. Maar daar komt de bal niet aan. En dan kan Willem uitverdedigen. Uh, 2 uitverdedigen. 1-2. Dat uh, ziet er weer wat dragelijker uit. Na die uh, snelle 0-2 in het voordeel van Ajax dus. Als de Aijs, uh, Willem 2 weer in de gaat. Via Genero snijders aan de linkerkant. Trekt naar binnen. Probeert de bal voor te geven. Maar dat lukt niet. Kenneth Vermeer kan de bal oppakken. En kijkt om zich heen. Zal eventjes de bal bij zich houden. En dan uh, naar iemand spelen die uh, vrij staat. Dat is wel vaker de bedoeling van het voetbal. Bal. Schöne is de man die uh, vrij stond en de bal heeft gekregen. Speelt de bal uh, breed naar Mooisander. Moisander kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Nou niet echt, want uh, uh, is er is weinig beweging. Dus gaat de bal in de breedte, halverwege de Ajax-helft... naar al de wereld die meteen weer terug speelt naar Moisander. Moisander nu opgejaagd door Guyt. De bal ja, niet goed richting Fischer. Kan er overgenomen worden door Willem II. Doet dat goed met Hans Mulder. Mulder gaat maar eens lopen. Komt op de helft van Ajax. Halverwege de helft van Ajax nu. Moet de bal dan breed geven. Doet dat naar Guit. Guit met een uh, onhandige bal. En dan oei. Een, uh, even doorhalen van Joachim bij Alderwereld Maar hier is de vriendschap wel groot. Het is meteen een tikje op de schouder van Alderwereld door Joachim. En dan mag de Belg de vrije trap nemen. 17,5 minuut gespeeld. Uh, de opening is heel aardig. 1-2 bij Willem II A. Den Bos leidde dan weer het basketbal. Den Bos liep even weg door 3-3-punters. Drie en Ik maakte al het voorbehoud dat ik nog moest zien dat Den Bos het gat kon houden. 68-65 met nog iets meer dan 3 minuten te spelen. En Leiden in balbezit. Karazi onder de ring gaat omhoog. Gooit de bal erin en krijgt de fout mee. En dan kan hij de stand gelijk trekken. Den Bos dacht er denk ik, net even iets te makkelijk over naar die 3-3-punters drie op rij. 64-55 was het. Nu is het gewoon 68-68. Ah, nee, tenminste, 68-67 moet ik natuurlijk wel correct eh, zeggen. Karazi krijgt een bonusvrijworp om de stand gelijk te trekken. En met name Ros Bekkering speelt een belangrijke rol bij Leiden. Het is eigenlijk geen center, maar hij is lang genoeg om het in ieder geval Den Bos moeilijk te maken onder het bord. Alle ballen gaan via Bekkering en hij gaat of zelf omhoog. Of uh, hij paast de bal af. Nu moet uh, de mos, de coach althans reageren op dat uh, sterke spel van Bekring door Peter van Paas terug te brengen. Die al op vier persoonlijke fouten staat. Dus de volgende fout betekent einde Peter van Paas voor deze wedstrijd. En het is eigenlijk nog lang. 3 minuten 9. 68-67. En uh, de ploegen zijn de hele wedstrijd al aan elkaar gewaagd. Vandaar dat dat gaatje van 9 punten een beetje onverwacht kwam. Het gaatje is nu definitief weggewerkt. Het is gewoon 68-68 door die uh, vri vrije worp van Mohamed Karazi. Uh, scoren en bonus. Kijken wat de bos nu gaat doen. André Jong wordt verdedigd door Cunningham. Paast naar Van Pasen. Links buiten de driepuntslijn. Daar schiet de bos weinig mee op. Wessels nu op de kop van de driepuntslijn. Zoekt een medespeler. Vindt dan André Jong. De tijd tikt weg. André Jong paast te laat eigenlijk. Houdt de bal bij zich. Uiteindelijk komt de bal onder het bord bij Peter van Pasen. Ja, en dat was een compaan Rols Bekkering die sprong op zijn nek. En dat mag niet van de scheidsrechter. En het uh, is zijkant voor Den Bos omdat het pas de derde teamfout is van Leiden. Den Bos heeft dan meer persoonlijke fouten. De fouten die Den Bos nog maakt betekent twee vrije worpen voor Leiden. Zover is het aan de andere kant dus nog niet. Moet Den Bos de bal wel innemen? Wright zoekt een medespeler. En dan houdt Schachner uh, weer iemand vast. In de melee van spelers is dat met Boucher. Ja, het wordt iets minder vriendelijk op het veld. Veel fouten, maar wat wil je anders in zo'n spannende wedstrijd? Want dat is het zeker. Nog minder dan drie minuten te spelen. De Bosleiden, 68-68. We gaan verder met schaatsen. Twee weekenden met wereldbekerwedstrijd in Azië... Er leverde Hein Otterspeer drie medailles op. Keurig verdeeld. Eén keer goud, één keer zilver en één keer brons. En die bronzen plak behaalde de sprinter in de Chinese Harbin op de 1000 meter. Samuel Schwartz en Olympisch kampioen Shani Davis waren ietsje sneller... Otterspeer reed trouwens in de laatste rit tegen Davis, maar verloor maar niet. Verslaggever Jeroen Stekelenburg praat met Otterspeer. Ja, de laatste kleur. die Brak nog brons. Ja, klopt. Eigenlijk wel de minste van de drie. Maar vandaag ben ik wel tevreden mee. Ik, had, uh, ja, ik heb eigenlijk weinig of niks laten liggen. De eerste 600 meter moest ik wel. De eerste kruising wilde ik echt zo snel mogelijk achter Sharni zitten. Dat lukte eigenlijk volgens plan. Uh, ja, na 600 meter ging langzaam het kaarsje uit. Dus de ene laatste bocht was eigenlijk al net even iets te zwaar voor het mooie. Maar uh, ja, net de schade weten te beperken, tussen uh, podium. Dan is het leuk om tegen Davis te rijden, maar minder leuk dat hij het de laatste meters erlangs komt. Ja, dat was, uh, was echt jammer. Ik, uh, ik hoopte eigenlijk dat ik een uh, meter of drie voorsprong had, maar ik had er 2,5. Dus hij, uh, ja, hij pakt me net nog in de laatste meter. Maar ja, dat kan je verwachten. Hij uh, had toch gewoon uh, zijn klasse getoond, dus uh, dat is uh, chapeau. Het zijn altijd een beetje zware woorden, maar is dit nou jouw definitieve doorbraak door... Op deze trip op 4000 meters één keer te vallen. Nou ja, dat vergeten we dan maar. En drie keer op het podium te eindigen. Ja, ik ben echt zelf ook wel heel erg verrast erdoor. Maar uh, ja, ik heb naar de eerste en uh, naar de eerste winst. heb ik ook gelijk geleerd van ja, weet je, ik hoor je wel thuis en uh, dit komt niet uit de lucht vallen. Dus uh, dat heeft me wel gewoon vertrouwen gegeven in deze duizend meters van de week of dit weekend. En uh, ook al was het gewoon een heel moeilijk ijs, net wat zachter. En, uh, maar toch gewoon, eigenlijk de, de 500 meters iets minder. Maar de duizend heb ik gewoon echt. Uh, alles uit mezelf naar boven gehaald en uh, dat resulteert in een zilver en een bronzen plak. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Tot slot één puntje van lichte kritiek, want je was altijd iemand die heel goed 500 en 1000 combineerde. Die 500s moeten nog beter. Klopt, ja. Ik, uh, ik heb inderdaad nog wat te doen zometeen als we thuis komen. En, uh, Komt dat? Ja, dat appt, appt een beetje weg. Uh, misschien ook in de zware trainingsperiode waar we nu zitten. We hebben tussen de, de, de wildcups gewoon nog wel aardig wat arbeid geleverd. Dus... Uh, ja, de goede duizend meters ga ik wel van rijden, maar uh, 500 meter moet inderdaad een stukje beter. Vorig jaar uh, nog een paar keer in de 9-7 en standaard in de 9-8 en nu... Vandaag 10-0. Vandaag 10-0, gisteren ook weer. Dus ik, uh, ik moet er zo snel mogelijk weer vanaf, maar dan gaan we werken. Waar dat je zorgen of denk je dat komt? Ja, dat komt nog wel. Daar ben ik van overtuigd. Beloofd? Absoluut, beloofd. Hein Onterspeer zei dat. We gaan weer snel naar Willem 2 Ajax. Andy. Oh, wat een mooie goal. De, helde, zeg maar, de bal wordt van de lijn gehaald. Het was Siem de Jong die bijna zijn tweede maakte. Maar een uitstekende sliding van Aquili Zorgde ervoor dat de al geslagen David Meul. De keeper, uh, uh, nog altijd maar twee doelpunten achter zijn uh, naam heeft. Of achter zijn oren heeft uh, gekregen. Levert wel een hoekschop op voor Ajax. Twee in de voorsprong voor Ajax. We zitten kwart wedstrijd, 22,5 minuut gespeeld. De, de hoekschop vanaf de linkerkant, keihard voorgegeven, maar weggekopt en opgevangen door Snijders. Aardige wedstrijd hoor om naar te kijken. Het uh, is geen goede bal, die gaat zomaar over de zijlijn, de bal van de Genero snijders Maar uh, het is een aardige wedstrijd omdat Willem II toch, als het in balbezit is, in ieder geval de aanval zoekt. En zich niet helemaal volledig ingraaft om Ajax het voetbal onmogelijk te maken. Ajax probeert het tempo hoog te houden. Zojuist een prachtige aanval die bijna afgerond werd door Sim de Jong. Een hele lange aanval met veel uh, korte bewegingen, korte, uh, sa kort samenspel van uh, Ajax. En dat uh, is leuk om naar te kijken. Als de balbezit weer voor Ajax is, via mooi Zander. Nu wel alles uh, van Willem II op de eigen helft om uh, Ajax tegen te houden. Bal gaat de diepte in naar Denny Hoeze. Hoeze met Haastroep. Uh, mooie beweging, maar via uh, Hoeze gaat de bal over de zijlijn. Goed verdedigd door Haastroep. En uh, zo blijft het dus een aardige wedstrijd om naar te kijken. Ook omdat het uh, krachtsverschil wel groot is tussen Ajax en Willem 2. maar dat is nog niet echt heel duidelijk tot uitdrukking gekomen in deze wedstrijd. Ondanks dat Ajax op 2-0 kwam, maar die 2-1 vergoedt heel veel voor deze wedstrijd. Blind heeft de bal gekopt, de bal gaat over de zijlijn. Staat nog altijd 2-1 voor Ajax in, Willem, in Tilburg tegen Willem 2. Slotfase van Den Bos tegen Leiden, Leon Kester. Arvin Slachter, wat een bal. Het is 71-68, de guard van Leiden. Leider had net de bal verspeeld. Ze vechten hem terug. Arvin Slachter met twee verdedigers in het gezicht. Stapt buiten de driepuntslijn en schiet die bal. Ja, met een klein beetje geluk erin. Want hij kets op de ring, op het bord. Terug op de ring en dan rolt hij erdoor. En dan is het met nog 37 seconden te spelen. 71, 71. We kwamen van 68, 68. Was het André Jong. In aanvallende zin heel lang onzichtbaar. Maar op het moment dat het nodig is, begint hij de bal raak te schieten. Met een driepunter bracht hij Den bos op voorsprong. En dan Arvin Slachter, die echt een berenwedstrijd speelt. 17, uh, nee, 20 punten heeft hij nu, die laatste drie punten erbij. Hij schiet 4 op 4, uh, drie punten, 4 op 6 twee punten, vijf rebounds. Nou, dat doet hij heel aardig, uh, Arvid Slachter. En uh, met name voor spelers zoals Slachter is het toch wel belangrijk dat het Nederlands team uh, blijft bestaan. Zoals u wel, ik gehoord heeft, is het uh, Oranje team uh, gered, omdat de uh, TV's en de Sport 1 daar geld in wil steken. Terwijl de bond dat eigenlijk uh, al had afgestoten. Maar... De kan misschien uh, eerst nog deze wedstrijd uitspelen. 37 seconden, de time-out is voorbij. Iedereen komt weer terug op het veld. Wat gaat een Bos doen als ze de bal verspelen? Uh, hebben ze een probleem. In zoverre, 37 seconden is nog heel lang. Beide teams hebben nog één time-out. Er kan nog wel wat gebeuren, maar het zal eerst fors verdedigd worden, het een de helft herkennende. Den Bos stapte net heel even in de zoneverdediging. Ineens hebben ze bijna de hele wedstrijd niet gedaan. En Wurt de Jong was daardoor behoorlijk van slag. Die liep zich helemaal vast op de verdediging van Den Bos. Maar ja, daarna was het toch de verdediging van Leiden die het weer oppikte. En zo is het uh, ja, eigenlijk een, een hele stevige, goede partij basketbal. Waarin beide teams niet voor elkaar onderwens te doen. De bos had heel even 9 punten voorsprong aan het begin van het vierde kwart, maar nu is het gelijk. 71-71. De bal naar die score van Arvin Slachter is wel voor den bos. Kijken wat er gaat gebeuren. Met Boussen staat aan de zijlijn, die wordt verdedigd door Arvin Slachter. Die zal er niet zoveel energie in steken. Dat doet hij inderdaad niet. De bal gaat naar André Jong. Precies in de as van het veld. Net buiten de Er Wordt de screen gezet en dan gaat André Jong onderuit. Hij glijdt uit, maar hij kan de bal toch nog pasen naar Wessels. Wessels naar de rechterkant, naar Boucher. Die maakt de schijnbeweging, gaat iemand omhoog. Jong aan de linkerkant. En die ketst op de ring en de rebound is voor Kees Akerboom. En Kees Akerboom tipt hem naar André Jong. En dan is er een fout gemaakt door iemand van Leiden. Knap gezien van die scheidsrechters, want er gebeurde van alles op het veld. Ongeveer op drie vierkante meter tien spelers die achter een bal aandoken. En dan is er nog 20 seconden te spelen in deze wedstrijd. En dat gaan we denk ik niet halen voor de reclame. Aangezien die eraan komt met het nieuws van 5 uur. Misschien dat we nog net die vrije worpen mee kunnen nemen. Belangrijk, want er is 20,7 seconden te spelen met 71-71. André Jong op de vrije worplijn. Kunnen belangrijke scores zijn, misschien wel de beslissende. De laatste bal van de wedstrijd gaat in ieder geval naar Leiden met 20,7 seconden. André Jong, de Maaspoort, kleine 2000 man, houdt zich stil. Die eerste bal is feilloos. André Jong, gekomen van de topuniversiteit Clemson, gaat hij met die tweede bal doen. Hij dribbelt nog even, zakt door zijn knieën, bal onderweg. En die gaat er in. via de ring. Timeout Tom van Helfrit. De bos staat op voorsprong. 73-71. Nog 20 seconden te spelen. Ontknoping na het nieuws van 5 uur. Net als het, verloop, het verdere verloop van Willem II tegen Ajax. Daar staat het 1-2, de Jong en Hoesen. En daar staat het. We gaan snel naar Andy. 2-2. Het is 2-2 geworden. Doelpuntenmaker Janeiro Snijders. Straks naar het nieuws. Veel meer.